is twee uur, Jeroen Tjapkema met het NOS-journaal. De gemeente Den Haag gaat fungeren als opvangplaats voor mensenrechtenactivisten. De gemeenteraad is akkoord met een plan daarover van GroenLinks en D66. Het is de bedoeling dat activisten tijdelijk in de stad kunnen verblijven... om op adem te komen en cursussen te volgen. Van de IND krijgen ze hiervoor een noodvisum van drie maanden. Daarna zouden ze dan weer kunnen terugkeren naar hun land van herkomst. Den Haag zou de eerste zogenoemde shelter city worden van Europa... De Europese Unie wil een heel netwerk van dit soort steden. Verschillende banken uit Iran worden dit weekend afgesloten... van het belangrijkste systeem voor internationale betalingen... het zogeheten SWIFT-systeem. Door de blokkade wordt het voor de banken lastiger... om internationale handel te drijven. De sanctie volgt op een besluit van de Europese Raad... en treft ruim 30 banken die op een zwarte lijst staan van de EU en de VS. Volgens deskundigen kan de blokkade grote economische gevolgen hebben voor Iran... Zwift is een van de belangrijkste handelssystemen voor olie en financiële transacties. Zes kinderen die lichtgewond raakten bij het busongeluk in Zwitserland zijn we terug in België. Met de andere gewonnen gaat het wonderlijk goed, zei de Zwitserse politie op een persconferentie. Ook voor de drie zwaar gewonden hebben doktoren goede hoop. In een kerk in het Belgische Lommel zijn de 28 doden herdacht. Voor alle slachtoffers werden kaarsjes aangestoken. Daarbij werden de namen van de omgekomen kinderen en begeleiders genoemd. Van de drie Nederlandse clubs in de Europa League... heeft alleen AZ zich geplaatst voor de kwartfinale. De Alkmaarders verloren de uitwedstrijd tegen Udinese met 2-1. Maar vorige week had AZ thuis met 2-0 gewonnen. Twente verloor met 4-1 bij Schalke. Huntelaar scoorde drie keer. En ook PSV werd uitgeschakeld met een 1-1 gelijkspel thuis tegen Valencia. Het weer vannacht is het helder. minimaal rond 5 graden. Tegen de ochtend kans op mist. Overdag wolkenvelden en zon. Het wordt dan 11 tot 19 graden.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 Nachtzuster op Radio 1, dat betekent vier uur lang ruimte voor vragen en antwoorden. Jouw vragen wel te verstaan, want ik verzin ze niet. Bel even naar 0800-1121 als je rondloopt met een vraag. Al heel lang of misschien sinds kort. Een vraag die je graag voorlegt aan alle mensen die Radio 1 luisteren... en waar altijd wel iemand bij is die het antwoord weet... Geef hem door via 0800-1121. Mail even naar nachtsuster@omroepmax.nl. Dat kan ook. Je kunt ook twitteren via het nachtzuster. Of uh, een keertje een kijkje nemen op de chat. En die vind je uh, op www.nachtzuster.net. En dan linksboven staat ergens chat. En dan klik je op en dan uh, vul je naam in. En dan zie ik je vanzelf verschijnen op het scherm. Maar het leukste is om je even te horen. En dat kan alleen als je belt naar 0800 een, een, twee, een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 Nachtjesle, wat ben ik zonder al je zorgen? Nachtjesle, haal ik de morgen? Nachtjesle, doe iets aan de pijen. Ik lig hier te beven en te... Visie in de koets en kippen wel. Tussen zeg maar blijf ik wel in leven. Hou me even vast, dan lukt dat wel. Nachtzusten, wat moet ik zonder jou beginnen? Nachtzusten, brand van binnen. Nachtzusten, doe iets aan het bij. Nacht zuster, wat ben ik zonder al je zorgen? Nacht zuster, al niet te mogen.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 Nachtzuster, waar moet ik zonder jou beginnen. Nachtzuster, ik brand van binnen. Nachtzuster, ik Nacht, waar ben ik zonder al je zorgen? Nachtzuster, haal ik de morgen. Nachtzuster, ik zit er met oh, Nachtzuster, oh, Nachtzuster, oh, Nachtzuster, oh, Nacht 60. De Aan de pijn kan ik helaas helemaal niks doen, maar wel iets aan nieuwsgierigheid. Dat is een eigenschap, dus daar kan ik ook niks aan doen. Maar hopelijk kunnen we wel vragen beantwoorden. Dan moet je wel even je vraag doorgeven. 0800 1121. Rinsen, goeienacht. Ja, hallo, goeienacht. Ga Nou, wat kan ik voor je doen? Uh, ja, ik heb, ik heb welke vraag. Ja, ik, vind, ik zit er al een tijdje mee. Ja, zelf lust ik het niet, hoor. Dan moet, je, moet, ik, je, uh, moet ik je het antwoord op schuldig blijven. Maar, uh, oh, ik waarom? vind dat zo mooi als iemand begint met... Iets, wat, iets te zeggen over de vraag terwijl ik nog niet weet waar het over gaat. Zelf lust ik het niet. Dus dan kan ik in mijn hoofd zijn er al 24 dingen waarvan ik denk dat het nee. over kan gaan. Maar jij, dat jij gaat, weet het, het goed. Het gaat altijd. over groenten. Oh ja. Spruitjes? Nee, net niet. Suurkool. En ook geen zuurkool? Oh. Nee, het gaat wel over een koolsoort en dat is, uh, dat is uh, rode kool. Oh ja. Ja. En nu is mijn vraag, waarom noemen ze het rode kool, terwijl het altijd paars is? Waarom heet het geen paarse kool? Ja, dat zeg ik dus tegen. tegen. nou, Ik lust het zelf niet. Ik vind het zo'n raar kleurtje. Het is echt wel paars, naar mijn idee. En, niet, en, en het heet rode kool. Ja. Ik moet even voor me halen, maar... Het is inderdaad paars. Ja. Hmm... Paarse kool. Ja, dat klinkt niet, het bekt niet lekker, maar misschien dat rode kool ook niet nog een lekker bekte toen we het voor het eerst rode kool noemden. Nee, oké, okay, maar ja, je hebt wel weer rode bieten en je hebt, uh, je hebt uh, andere koolsoorten, groene kool. Maar die is, die is echt, wel groen. Die, echt die kleur, ja. maar, maar dit niet. Nee, daar zit wat in. Rode, waarom heet rode kool... Ro ja, nee, ik weet het niet. Ik, heb, ik zit me af te vragen of ik wel eens rode kool in zijn ongekookte, nog niet ingeblikte vorm heb gezien. Jawel, want we hebben het in de tuin wel gehad en dan was het ook uh, Paars. Ja, uh, Paarsblauw. Paars ja. Blauwe kool. Ja. Maar, maar niet rood. Raar. Ja. En je lust het niet? Nee, ik lust het helemaal niet. enige koolsoort die ik lust, is rode Bieten en voor de rest. Uh, en als we er zuurkool gegeten wordt, dan uh, zeg ik vaak van, nou, zeg maar, als jullie het eten op hebben, dan kom ik wel beneden. Echt waar? Uh... Ja, Ik hoor dat ja. vaker. Ik vind het zo verschrikkelijk lekker. Het, het ruikt zo zuur. <laughs> en, nou, ja, dan zeg ik wel van, uh, nou, uh, nou, iets anders. Dan, uh, en als jullie het op hebben, dan, uh, dan kom ik dan wel beneden. <lacht> en dan kom ik wel aanschuiven. <lacht> Aanstellen. <lacht> uh, de, maar ja, maar uh, zuurkool heet dan wel weer heel terecht zuurkool. Ja, maar volgens mij is zuurkool van zichzelf ook niet echt zuur. Hé, hey, dat zou raar zijn. Toch? Dat weet ik niet. Hoe ziet zuurkool eruit in zijn originele vorm? Vond ik vond er gewoon azijn doorheen. Volgens mij is het gewoon witte kool met azijn erdoorheen. <laughs> dat het er echt heel zuur. <laughs> ja. Oh. Ik vind dat het zo mooi, want dan is het... Dan is het half twee en dan zit ik nog lekker uh, naar Frank te luisteren, naar, um, uh, naar Casaluna. Ja. En dan kom ik hier en dan zit ik binnen tien minuten in een gesprek over rode kool, witte wit kool en zuurkool. Het is, het is mooi van dit programma dat je het van tevoren niet kunt uh, voorspellen. Maar je zegt ik heb het wel in de tuin gehad. Ja, mijn ouders die verbouwen allemaal zelf groen in de tuin. Van uh, uh, die slotjes, slotjes. Uh, nou ja, slotjes. Die, uh, slotjes, dat zijn kleine uitjes. Zijn dan. Ja, shallotjes. Oh, shallotjes. Maar jij noemt ja, de slotjes. <laughs> <laughs> nou ja, die dus. Nou ja, en, uh, en snijbonen wel, en aardappels, en sla, en dat soort dingen. En uh, nou ja, en ook wel een kritje, dus die... die, die uh, nou ja, die, die rode kool dus. En in de tuin zie je is het echt donker, nou blauw, blauw paas. Ja. Maar goed, de, ik wou zeggen: je hebt het in je tuin gehad terwijl je het niet lust, maar je ouders hebben het in de tuin gehad. Ja, klopt. Ja, helemaal ja, in de tuin dan. Ja. En, uh, maar ja, het in de potjes hier, dat zie je het wel goed voor die hakpotjes. Dan staat er oh, al weet ik voor wat dan meer, dan is het echt paas. Ja, wat een toestand, hè. Ja, ik snap er niks van. Nee. Ik, vind het heel, ik vind het heel vreemd, hoor. Rode kool. <laughs> Waarom heet rode kool rode kool en geen paarse kool of blauwe kool? Want dat zou de lading veel beter dekken. Ik, uh, ik ga mijn best doen, Rinse. Ik heb nog een heel klein vraagje erachteraan, hoor. Ja? Uh, waar komt het gezegde vandaan van, uh, van, van veel koffiedrinken je rood haar? Uh, uh, ik zou willen zeggen, je verzint het ter plekke, maar dat is niet zo. Nee, dat zeiden nou. ze altijd. Als je veel koffie drinkt, krijg je rood haar. Wie zijn ze? Nou, dat is uh, gewoon algemeen bekend, volgens mij. Oh ja. Toen was ik er even niet. Die memo heb ik niet gekregen. Van te veel koffie drinken krijg je rood haar? Ja. Nooit dat van gehoord. Zei dat zeiden we vroeger altijd. Heb je rood haar? Nee, ik heb helemaal geen rood haar. Misschien heeft de, dat heeft dat de rode kal te veel koffie gedronken. Ja, als ze zeiden dat koffie slecht was, dat, je daarom, dat ze daarom zeiden dat je rood haar van kreeg. Ik weet het niet, maar ik was was vroeger, nou ja, voor me nog steeds wel, dat dat nog steeds wel iets bekends is. Van te veel koffie drinken krijg je rood haar? Ja. Ik heb het nog nooit gehoord. Nou ja, of het komt alleen uit Friesland, maar volgens mij is het voor heel Nederland hoor. <laughs> 0801121. Nog krijg ik allemaal mensen aan de telefoon die zeggen: van... Ik weet niet waar het vandaan komt. Maar bij mij zeiden ze het vroeger thuis ook. Nou ja, dat is goed. Ja. Dan, dan weten we in ieder geval dat Rins het niet verzonnen heeft. Dus nee. een rode kool en rood haar. Je zit wel een beetje in het rode genre vannacht, uh, Rinsen. Ja, nou ja, ik weet ook niet hoe het kan. Ik heb. Uh... Ik heb niks met rood, maar die is blauw. Dus, maar... Nou zie je, dan begrijp ik ook wel dat je voor die call opkomt. Nou, je <laughs> Dankjewel, Rinsen. Oké, okay, bedankt. Doei. Hoi. Hoi. 0801121, of als dat niet lukt eventjes, nachtsuster, apestaatje, omroepmax.nl. Dat is ook nog een uh, uh, goed advies. Um, hallo, met wie? Hallo? Hallo. Ad Hé, hey, Adiel. Hallo, hoe is het met jou? Ja, goed en met jou? Nou, ook wel goed. Ik ben een beetje slaperig. Oh. Maar dat ja. gaat het vanzelf over. Vertel, vertel iets leuks. Ja. Uh, ik zie je uh, wel eens bij die uh, Amerikaanse comedyseries, of uh, Amerikaanse films, dan zie je wel eens bij het publiek, bij de honkbalpubliek. dat zijn dan een van die, van die hoofdrolspelers, die zie je een, een, een balvanger, die de slagbal die de slagman heeft geslagen en die zonder stuiteren zeg maar, uh, het veld uit gaat. En, en dan zijn ze hartstikke blij. Mijn vraag is: willen ze dan iets zoals, het <laughs> seizoen, se, zo, ja, zoals een seizoenskaart of iets dergelijks? Of is het gewoon uh, <laughs> uh, uh, voor je persoonlijke, uh, yeah. persoonlijke collectors' item of zo? Want ze zijn dan echt overtuigend blij. En, uh, ja, ik kijk nooit naar handbal zelf. Maar ja, soms in die series zie ik dat ze heel enorm blij zijn. Dus ik dacht, ja, <lacht> dat wil ik wel weten. <lacht> ja, wat een goeie. Ja. En dan had ik nog één vraagje aan jou, Arsene, zelf. Ik, ja. ik luister, ik luister nou zo'n vier, vijf weken. Ja. En uh, laatst vroeg iemand aan jou, die vroeg van, ik hoor altijd getik. Ja. Toen zei je, ja, ik, dat ben ik. en ben aan het typen, omdat we normaal met twee mensen zijn, door het bezuinigen. Ja, nou, weet, volgens mij heb ik het niet zo gezegd. Maar goed, wat is je vraag? Ja, dat komt ook wel. In ieder geval, jullie zeiden wel van... we hebben bezuinigingen, we zitten hier normaal met twee maanden of drie man. Was het, was het programma daarvoor anders? Ja. Oké. Okay. Nee, het, het, uh, heel even kort. Vroeger had je nachtdienst. Het was een programma van de, van de AFRO... dat weer uh, ontsprongen was uit... Uh, ja, onder andere AFRO-service op de radio of... Uh, uh, ja, of nachtdienst dus. Een programma dat heeft echt heel erg lang, volgens mij 25 jaar langer nog bestaan. Oké. Okay. En uh, dat presenteerde ik voor de AFRO. En uh, dat had vroeger hetzelfde idee, van de vragen en de antwoorden. En dan werkten we, toen ik daar kwam werken, werkten, Dan moet ik eventjes goed zeggen, 1, 2, 3, 4. Vier mensen achter de schermen. Oh, Oké. Okay. En nu zijn we met z'n tweeën. Dus dat is, dat is niet helemaal waar. Want er is een chat tijdens dit programma via nachtsuster.net En daar zitten mensen echt stinkend hard over. Hoe zeg je dat? Hun stinkende best te doen. Alleen dat is allemaal niet meer op het budget van de publieke omroep. Om het maar netjes te zeggen. Dus, dus dat. Maar dat tikken, dat komt. Je hoort het nu ook niet. Als het goed is. Nou, heel soms zoek ik wel eens wat op. Dan zit ik met jou te praten. En dan zeg je van nou hé, ik lust geen rode kool. En dan zit ik ondertussen te googlen op plaatjes ja, van rode kool. Dat vind ik, vind ik dan leuk. Maar wat ik dan ook doe. Want het, eh, ondertussen kijk ik op de klok. En denk ik nou het is eh, 16 minuten over 2. Ja. Eh, maar stel nu dat het nu 19 minuten over 2 was. Dan zou je nu... Zou je mij kunnen horen? Want dan zou ik. Uh, even kijken hoe het dan. Het loopt nu een beetje voor me. Maar dan zou ik nu dus. Dan hoor je dit. Ja. Omdat ik dan ondertussen. Dan ben jij aan het praten over. Uh, uh, over de bal vangen en het honkbal. <lacht> nou, dat, is, dat zou trouwens wel een goeie zijn. We zijn nu net een beetje te vroeg. Maar uh, terwijl we aan het praten zijn. zit ik dan al te denken: van... Oh ja, er is een plaat. Die gaat over honkbal. Oh ja, dat doe je ook wel. Ja, ja. En, dan zit, en dan denk ik, en in dit geval weet ik het meteen, onderwerp, want het, hè? Ja. Onderwerp gerelateerde plaatsen. Ja, precies, maar nu dan zit ik met jou te praten en dan denk ik al... Oh ja, uh, uh, Meatloaf en Paradise by the Dashboard Lights... Daar zit zo'n stuk in het midden... Uh -huh. Waarin, um, waarin uh, uh, uh, een stukje honkbalwedstrijd wordt verslagen... En dan zit ik met jou te praten en dan denk ik daar al aan. En dan zit ik als stel dat ik nu de titel niet zou weten, dan zit ik ondertussen zit ik dan zo al een beetje te, te zoeken naar hoe heet het, wat was de titel? En dan moet ik nog in de computer kijken of die er wel in staat. En dan, uh, daar, nou, dan, dan zou ik dus aan het. Het is een heel slecht voorbeeld. Want Mietlof, daar schrikken mensen echt verschrikkelijk wakker van als ik dat om uh, kwart over twee s'nachts ga, ga draaien. Maar stel dat ik die nu uh, uh, zou willen draaien... Dan, dan zou ik aan het einde van dit gesprek die klaar hebben staan. Maar ja, dan moet je dus wel mij een beetje horen typen. Dat is een beetje het nadeel. Ja. Nou, dat eigenlijk. Oké. Okay. Um, dus, die, maar die bal vangen nog heel even. Want ik, ik vind het wel een prachtige vraag. Ik zie het ook altijd gebeuren. En ik, in Amerika is het ook gewoonte dat er een camera staat op het, uh, op het stadion. Ja. Misschien dat mensen ook al wel heel blij zijn dat ze in beeld zijn. Oké. Okay. Want dan, uh, dan, dan hangen van die grote schermen. En op het moment dat jij dan die, uh, die bal vangt. Kom je natuurlijk Kom je op dat grote scherm. Ja, ja. Daar zit ik aan te denken. Maar misschien dat het inderdaad. Dat je als je die bal vangt en je gaat naar buiten. Dat je een prijs krijgt. Of dat je in de krant komt. Of, uh... ah, okay. Goeie zeg. Nou, mooie vraag, Adiel. Uh, 0801121. Als je het antwoord weet. Ik, uh, ik ga mijn best weer doen. Oké, okay, groetjes. Tot volgende week, hè? Ciao, ciao. Doe Dag. Weer. En um, nou ja, inderdaad. Uh, dan heb je Meatloaf en uh, Paradise by the Dashboard Lights. Met dat stukje erin, wat volgens mij een verslag is van inderdaad zo'n uh, honkbalwedstrijd. Dan hoop ik dat ik het goed heb. Laten we er gewoon even naar gaan luisteren. boy, yes or no? What's it gonna be, boy? Yes or la, la, no? La, la, la, la, let me sleep on it. Baby, baby, let me sleep on it. Well, let me sleep on it Het is een beetje hard. En het is ook best een beetje lang. <laughs> maar het is wel nog altijd een fantastisch nummer. Het uh, gaat natuurlijk over die jongen die dat meisje in zijn auto had. En uh, zoals ze dan in Amerika zeggen... Uh, graag naar de volgende base wilde. Dus uh, de vergelijking met honkbal wordt daar gemaakt. Dus dat je steeds iets verder kunt gaan met een meisje als jongens zijnde. En dan kom je op, uh, op het volgende honk. Zo, uh, die vergelijking wordt gemaakt. En naar aanleiding daarvan zit dan op het moment dat hij uh, voor zijn gevoel een homerun gaat slaan... komt dat stukje verslag van een baseballwedstrijd, oftewel een honkbalwedstrijd. En... Uh, Uiteindelijk lukt het hem dus om die homerun te slaan. Moet hij wel meteen met haar trouwen, daar draait het allemaal om. Ze wil dat alleen als hij ook met haar gaat trouwen. En aan het einde zitten ze met z'n tweeën nog eens eventjes te piepen... over hoe verschrikkelijk het is dat ze toen getrouwd zijn. Dus er zit, er zit wel een enorm verhalend evenement in. En het rokt ook nog eens de pan uit. En uh, uh, het sloot ook nog eens mooi aan bij het verhaal van Adil. Ellen Fowlis, die mevrouw die zingt. Meet Love, de man die zingt. En uh, het liedje heet natuurlijk Paradise by the Desperate Lights. 0800-1121 voor vragen en voor antwoorden. Edwin, goeienacht. Goeienacht, Astrid. Hallo. Hi. Sta je in de badkamer? Hey. Nee hoor, ik zit gewoon in de huiskamer. Ach, je moet misschien wat meer spulletjes gaan ophangen. Ach, ja. <laughs> het klinkt een, beetje, klinkt een beetje kaal. Nee hoor, dat hoeft ook helemaal niet. Nee. Wat, wat kan ik voor je doen? <laughs> nou, dat wil je helemaal niet weten. Oh. Maar... Nee, ik had een vraag. Ja. Mijn vraag was eigenlijk de volgende. Uh, er zijn televisiereclames. En daar zit op een gegeven moment een onderbreking in. Ja. Ik bedoel, ik hoor, ik hoor een stuk muziek. Oh, ik dacht, en... ik dacht onderbre ze onderbreken de televisiereclames af en toe voor een stukje programma. Nee. Oh. Ik hoor een stuk muziek. En dan een stuk tekst. Eventueel, als dat erin, als dat erin zit. Ja. Het kan ook zijn dat het alleen muziek is. Maar ineens houdt de muziek op. Ja. En dan een aantal seconden later... helaas is het nooit doorlopend in de maat. <laughs> de muziek. Maar het wordt uh, ontzettend sleurig ingesneden. Maar dan gaat het ineens weer verder. Ja. En dan wil ik gewoon weten... wat is daar aan de hand? Eigenlijk concreet... <laughs> staat het beeld dan ook stil... Oh, dat kun je niet zien? Nee, yes, uh, Astrid. Nee. Nee, je weet wel de beroemde, beruchte Edwin. Ja, dat moet, uh, soms, uh, dan heb je op zich een redelijk herkenbare stem. Maar soms moet ik daar even aan herinnerd worden. Maar, ja, dat kan gebeuren. Maar we, het is dus één bepaalde reclame? Nee hoor, dat gebeurt regelmatig. Oh. En dat dus is uh, ja. dus niet alleen op de Nederlandse zenders, maar elders ook. Ik bedoel, uh, bij Eurosport... Want daar heb je ook van die reclames. En ineens houdt de muziek op Ja. en dan een aantal seconden later begint die weer. En dan niet in de maat. Dan, dan hoor je dus verder niets. Hmm. Je hoort verder helemaal niets. Het is gewoon, wat dat betreft, uh, auditief een zwart gat. Ja. En dan zou ik dus zo graag willen weten, staat het beeld dan ook stil of gaat dat gewoon door? Maar dan is de muziek weg, maar zit, zit, het, is niet, het is niet echt helemaal stil. Er wordt wel doorgepraat, toch? Nee, nee. Huh? Nee. Het houdt ineens, houdt het op. En kijk, wat ik me dan zou kunnen voorstellen... is ja. dat er misschien een stukje tekst in beeld komt. Oh ja. Of, of wat dan ook. Maar dan, en dan even later gaat het weer verder. En dan uh, nieuw, weet u wel wat u moet kopen. <laughs> uh, uh, dat zijn die kreten nieuw. Maar dat is, ik dat heb nooit... Dat ik, ik heb nooit dat ik televisie zit te kijken... naar een reclame. En dat opeens het beeld stilstaat. Nee, dat, kijk, dat, dat is dus... Uh, de, ja, sorry dat ik het zeg. De handicap van een ziende. Ja. Een ziende kijkt anders naar een reclame dan ik. Maar ik weet wel ik dat luister, muziek... Als ik luister, ik, luister, was ik, was ik, ja. luister naar een reclame. Ik luister naar reclame. En ja. ik dat dus... De muziek die er altijd bij zit en heeft er een ingesproken tekst. Ja. Maar dan ineens houdt die tekst, maar dan vooral ook die muziek, houdt ineens op. Ja. Dan zit er auditief een zwart gat. Ja. En dan begint het ineens weer. En dan gaat de tekst ook weer verder. Maar dus dan wil een... ik dus gewoon weten, staat in die tussentijd dat beeld ook stil? Of is dat alleen maar iets wat uh, auditief ...stil staat en dat het beeld gewoon doorgaat met eventueel een, een tekst of wat dan ook. Dus dan, dan krijg je dus, dan, zoals nu, ik heb even het muziekje aangezet. Dan heb je dus dit. Dus, uh, uh, uh, luistert, uh, even ik doe even reclame voor Nachtzuster. Je luistert naar uh, Nachtzuster, het leukste programma van de Nederlandse radio op, op Radio 1. Met uh, bellers, uh, vragen en antwoorden vannacht. Uh, ook met uh, Edwin die iets wil vragen over muziekjes. En dan wordt het stil... Ja. En dan gaan we weer door en blijf dus bellen 0800 1121. Dat, iets, ja. dat heb je een beetje, dat effect. Zoiets, ja. ja. Oké. Okay. Ik kan helaas op dit moment niet zo'n concreet geval noemen... maar het gebeurt de laatste jaren eigenlijk al vrij regelmatig. Nee, maar dit, dit ken ik wel. Dit, dit, is, dit is wat logischer, dat is dit. Dat is dus uh, vannacht, nachtzuster, op Radio 1. Vragen en antwoorden en onthoud 0800 1, 1, 2, 1. Weet je, dan, is het, dan zetten we dat muziekje uit als een soort aandachtspunt. Van nu komt het belangrijkste. Nee, het gaat echt oh. om dat. Dus de muziek stopt. Ja. En het kikt ook. Ja. Dan is het een paar seconden helemaal stil. Dat ja. kan soms een seconde of tien zijn. Ja. En dan gaat het ineens weer verder. En dat gebeurt vrij regelmatig met ook bijvoorbeeld autoreclames. Nou oh ja. En als je nou toch zo bezig bent hè, ja. met het zoeken naar een plaatje behoorlijk <laughs> bij het item. Ja. Ik bedoel die Paradise by the Dashboard Light. Dat was een gigantisch. Ik was blij dat ik het uh, weer een keer hoorde. Ik heb het helemaal zitten oh, meezingen. Dat, dat hoor ik nou nooit iemand zeggen. Ik was blij dat ik Paradise by the Dashboard Line weer eens een keer hoorde. En ik vond het ook zo fijn dat je echt een lange lp... Ja, nou, ja goed hè. Een lange tijd draaide. Oh, ja. En daarom, uh, als je nou een plaatje bij dit item wil zoeken, uh, als je het kunt vinden, anders kan ik het je op cd wel aanleveren, uh, in de gouden even in dropbox plaatsen en zo. Uh, de markt van Dr. Anders P. De markt van, oh nou, dat ik ik, ik ik weet nee, zo langs mijn hand, weet ik gewoon bijna uit mijn hoofd wat er allemaal dat in dat staat. staat. Wat zeg je? Ik bedoel, dat, dat gaat echt over wat een reclame kan doen. De markt. Hmm. Van Dr. Anders P. Oh, wat leuk. Nou ja, ik, ik ga even kijken of ik hem kan vinden. Ik kan niks beloven. Nee, en anders uh, geef me even terug aan de technicus. Want oh. ik kan hem je even op cd aanleveren. Dat is niet zo'n probleem. Nou, er, ik denk Edwin, dat komt wel goed. Op, en dan uh, stuur ik je gewoon per e-mail even de link op. Dan kun je hem ophalen. Maar ik wil van de technicus even weten in welk formaat hij het het liefst heeft. Ja, oh, dat is allemaal hartstikke lief. Maar de hele clue is natuurlijk dat ik altijd... Uh, dat ik het meteen zeg maar, aan het einde van het gesprek aan wil zetten. Als, als het eerst nog uh, via allerlei technische toestanden hier in de computer moet... dan is dat effect natuurlijk weg. Dan zit ik over een half uur al lang alweer over tomaten te praten... en dan komt er pas een bijpassend nummer bij dit gesprek. Leuk is trouwens over tomaten dat je die ook op de markt kunt kopen. Nou, wat een prachtig bruggetje. Dag in. Wat, wat ook een leuk bruggetje is, ja? de koffie, Koffie. haar, dat ja? kan ook uit de buik zijn... Maar wacht even hoor, nou moet ik de muziek weer uitzetten. Ja, ik hoor het nummer. Nee, ik hoor het ja, nummer. nee. Nu, kijk Edwin, dit is dus precies wat er niet moet gebeuren. Nee, oké. Okay. Okay, nee, door. want wat er nu en gebeurt... Nee, ik neem je even mee achter de schermen van dit programma. Wat er nu gebeurt... Ja. Is dat, dat wat ik dus voor mezelf... Rij ik naar huis om zes uur straks... Helemaal trots omdat ik in het gesprekje over Dr. Anders P. in de Markt de markt heb aangezet. Maar als jij dan over koffie en roodharigen begint. dan moet ik natuurlijk niet Dr. Anders P. in de Markt aanzetten. dan moet ik rood van Marco Borsato aanzetten. Nou, dat mag straks. Komt dat. draai dat er <laughs> maar achteraan. Maar wat zei jij nou over. wat zei je dan over roodharigen? Want het is ook. Nou, nee, ik hoorde, ik hoorde toen ik belde. Toen ja. ben ik direct uh, in het programma geslingerd per telefoon. Ja. Ik hoor dat ik überhaupt de, de man in kwestie die de telefoon... Maar wat wou je nou zeggen over de roodharige? Ja, ik, hoorde, ik hoorde dus op een gegeven moment iemand die uh, had het over uh, te veel koffie drinken dat levert rood haar op. Ja. Want vroeger thuis zeiden ze altijd een, een bruine buik. <laughs> en dat moest je gewoon nog even kwijt. <laughs> ja, ja. Maar goed, dat, nee, rood van Marco Borsato, perfect. Want ja, maar, dat vind ik een heerlijk dat... nummer. Maar, maar je hebt het over een bruine buik, dus dan moet ik... Uh, brown, uh, uh, brown. Ja, bijvoorbeeld... Nou, nu, ik moet nu drie platen achter elkaar gaan draaien. Zeg, bedankt, Edwin. Ja, begin maar met de markt. Ja, begin ik met de markt? Ja. Ik ja nee, dat, dat we dat even duidelijk hebben, dat jij graag wil dat we beginnen met de markt. Ja, want de, de, daar ging me vraag is die reclames. Precies, Al oh, die reclames in de okay. stilte muziek. 0801 121 Dag, Edwin. Dag, Edwin.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 Krant leg ik bij.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 Doe to op te zijn. Oh, achter volgend bij uh, een uh, nachtzussen op Radio 1. Drie platen. Brown Sugar van de Stones, Rood van Marco Borsato... en daarvoor De Markt van Dr. Anders P. En dat allemaal dankzij het gesprek met Edwin... die eigenlijk alleen maar wilde weten hoe het kan. Hij uh, is blind of slechtziend. Nou, blind mag ik wel zeggen. Uh, en uh, soms dan uh, luistert hij naar reclame... en opeens wordt het dan helemaal stil. Geen tekst en geen muziek. En dan gaat het weer verder en hij wil graag weten waarom dat zo is. Dat nou, komt mij niet bekend voor, maar jou misschien wel. 0800-1121. En uh, de markt sloeg uh, op, uh, op de reclame waar hij het over had, dat liedje. Rood sloeg op een andere vraag, namelijk die van Rinzen over rode kool. Waarom heet rode kool rode kool terwijl het blauwe kool is? En hij wilde meteen ook graag weten waar de uh, uitdrukking van te veel koffie drinken krijg je rood haar vandaan komt... En Brown Sugar van de Stones was naar aanleiding van het feit dat ze bij Edwin thuis vroeger zeiden dat je van koffie een bruine buik kreeg. Nou, en dat in ieder geval is de uitleg van het feit dat ik drie platen achter elkaar draaide. En inmiddels is het 10 minuten voor drie. En is er dus ruimte genoeg voor antwoorden op de vragen, maar ook voor nieuwe vragen 0800 1121. En ik zoek dus nog een antwoord op de vraag van Adil. Die ziet wel eens in Amerikaanse series uh, dat iemand dan in een honkbalstadion zit en uh, de bal vangt bij een homerun dan het publiek wordt ingeslagen, dan vangt iemand de bal en dan zijn ze altijd zo verschrikkelijk blij. En Deal wil graag weten waarom mensen dan zo blij zijn. 0800-1121. Jan Willem, goeienacht. Hallo. Hallo. Ik, ik denk dat ik het antwoord heb op een van de vragen, Kijk. namelijk waarom Rode Kool uh, Rode Kool heet. Nou, vertel. En, en dat heet, het grappige is dat die drie platen die in het draaiden uh, daar ook nog mee te maken hebben. Want op de markt ging het over iemand die appels wilde gaan kopen. Ja. En dan nou is het zo dat als je appels meekookt met de rode kool, dat dan de zuurtegraad verandert en daardoor ook de kleur. Oh. Dus dan wordt rode kool ineens van paars veel roder. En uh, ik denk dat dat ook de reden is. Het is ook een soort oud-Hollands recept om altijd appeltjes mee te koken met rode kool. En uh, dan wordt hij in plaats van de paarse kleur die hij inderdaad heeft als hij op het land staat uh, rood. En uh, ik denk dat dat ook de reden is waarom die rode kool heeft. Oh, dus rode kool met appeltjes. Dat is rode kool? Ja, je kunt er ook azijn bij doen. Maar oh. ja, de appeltjes zijn zoeter en uh, geven toch een zuurtegraad. En daardoor wordt de kleur van het recept op je borst dan toch rood ondanks dat de originele kool paars of blauwpaars is. Oh en blauwpaarse kool is rode kool zonder appeltjes. <laughs> ja en dan ook nog niet gekookt. Ja. En dat is uh, zonder azijn. Oh oh wat grappig. Ja. Nou ja, het, uh, vooral grappig omdat die twee platen er ook meteen mee te maken hadden. Ja. De plaat rood ging dus over zeg maar als er al appeltjes bij gezeten hebben en het warm was gemaakt. En er gebeurt niks dus, als je er ook nog brown sugar bij doet. Nou oh ja, dan wordt het zoeter. Ik ja. Niet dat, de... ja. Bij alles behalve suiker wordt zoeter als je er brown sugar bij doet. Ja, zo is het. Ja, zo is. Uh, nou, prachtig. Ja. Ja, ja, dat, uh, ik vind het mooi samengevat, Jan-Willem. Dank je wel. Misschien toch een mooi antwoord op de vraag. Zo. Nee, keurig. Fijn dat je even gebeld hebt. Dank je wel daarvoor. Ja, graag gedaan. Goeienacht. Ook zo. Dag. Ho. Henk. Nou, de Rastrid, Rastrid Goeienacht. Hallo. Uh, ik heb ook nog een reactie op uh, rode kool. Inderdaad haakt het er vanaf uh, hoe je het kookt. Uh, met appeltjes wordt het inderdaad een Als je er alleen kruidnagel in doet, <coughs> dan wordt het blauwer. Oh. Dan blijft het blauw. Maar in het algemeen is het in de natuur toch altijd zo... dat kleuren die worden nooit zo exact genomen als ze zijn. <laughs> nee, maar bijvoorbeeld uh, mensen met rood haar... die hebben feitelijk geen rood haar, maar die hebben oranje haar... Neem bijvoorbeeld het rood borstje. Die heeft oranje borstje, zou die moeten heten. Want die heeft oranje. Neem bijvoorbeeld de blauwe reiger. Die is grijs. De zilverrijger die is wit. Uh, als je bijvoorbeeld let op... Als kinderen spreken over het water... dan denken ze dat het blauw is. Maar kijk maar eens naar buiten en kijk eens in de sloten. Het is meestal groenachtig. Tenminste in Nederland. Alleen in de tropen is het blauw. En neem alleen al het woord groente... Bloemkool is geen groente, dat is een witte. Dus ja, zo zijn er zoveel dingen in de wereld die, die gewoon anders zijn. Maar als het een beetje benadert, dan zeg maar rode kool. Het is wel waar, worteltjes zijn helemaal geen groente. Worteltjes zijn oranje te. Ook al, ja. nou ja goed, Ik ben een beetje in taal, door uh, een beetje dyslexie, ben ik een beetje taalgevoelig geworden. Dan ga ik daarop letten. <laughs> yeah. Maar uh, in het algemeenheid, kleuren worden, worden alleen maar bij benadering vaak genomen. Het wordt nooit zo heel exact genomen. Dan weet ik nog een leuk mopje, maar is een beetje ondeugend, over uh, als je, hoe je kinderen kunt krijgen met uh, rood haar. Oh jee. Dat is een mopje vanuit je jeugdjaren, dan heb je roest in de loop. Oei. Ja, dat was het dan Nou, dankjewel ja. En verder veel koffie, daar weet ik niks van hoor En dat zal van de uitdrukking zijn, dat zal allemaal een grapje zijn Ja, ik ben wel benieuwd zijn Er zijn heel veel van die leuke uitdrukkingen Ja, ik noem er nog eens een dan Ja, dat dus schiet je nooit te binnen op het nou, moment dat je moet... Nou, het kan ook een beetje anders, wat ook heel hm. anders is Je denkt wel eens we over pinda's, dat zijn noten Pinda's zijn geen noten, dat zijn peulvruchten. Ja, ja en zo zijn er veel meer dingen in de wereld die gewoon wat anders zijn en moet je nooit zo heel exact nemen. Wat ik ook heel interessant vond, is die man die niet goed kon zien. Dat is altijd zoals mensen. Je hebt vijf of zes zintuigen. Dan gaan je zintuigen die je nog wel over hebt, die gaan extra scherp werken. Ja. Yeah. Yeah. En vandaar dat die man dat zo opvalt, dat die muziek niet uh, niet helemaal mooi speelt. Nou ja, ik, ja, denk ik. Denk ja. ik zo. Maar ja. goed, dat is mijn, uh, mijn ervaring. Nou ja, nee, mijn... maar het is dus... natuurlijk wel zo dat als er iets in beeld komt op dat moment, dan, dan valt je niet op dat er iets raars is. Maar als Precies. je alleen het geluid hoort, ja. dan valt het je wel ja. op. Ja. ja, dat is het je okay. zintuig, je gaat dan zo scherp op, uh, op dingen letten. Die, uh, en je mist natuurlijk een uh, stuk van de boodschap met het beeld. Maar je zal het best wel gelijk hebben. Maar uh, ja, de normale mensen hebben daar... Uh, tenminste normaal, wat, wat zeg ik daar. Maar, uh, Dat mag je, wel, vind ik. Als je daar... Uh, ja, gewoonlijk uh, val je daar niet zo over. Maar, maar het leuke hoort... is nu, en het, ik, sorry hoor, ik ga vannacht ja. echt honderd keer zeggen hoe leuk dit programma is, maar het ja. is nou helemaal zo. Het leuke is dat wij allemaal de komende week reclame gaan zitten kijken en dan naar de muziek gaan luisteren. Ja. Wordt het stil? Ja. ja, het wordt stil. Ja. Dat is leuk, hè? Ja. Goed, ja. dankjewel Henk. Graag gedaan. Goeie nog. Fijne nacht. <laughs> Dag. Bietske. Astrid, je spreekt met Wietske. Dag Wietske, met Astrid. Ja, ik moest wel lachen. De, de, de, kwam, kwam, de telefoon ging en toen, opeens hoorde ik allerlei stemmen. <laughs> ik denk: Ja, nou weet ik het niet meer, ik blijf maar aan die lijn. En ze hadden het over die rode kool en zo. En, <laughs> en daar had ik ook dus mijn uh, zienswijze op. Nou. Een rode kool is inderdaad wat roze door die zijn. Ja, yes, zie je. Ja. Dus dat heb je al gehoord natuurlijk, en dan met appeltjes, maar dan moeten er ook nog kruiden bij. Ja. En dat is dan kruidnagel en kaneel. En um, een nou, ja, peper kun je doen, dat hangt een beetje vanaf. Maar dat geeft ook, en suiker, dat moet er gewoon wel bij. Ja. En dan krijg je dus die lekkere rode kool. Ja, precies. En anders is het helemaal niet te eten natuurlijk als het alleen gekookt wordt. Nee, dus je hebt vieze paarse kool en lekker ja, rode kool. Ja, en dat is echt heel erg lekker. Maar ja, je moet wel even afproeven zo tussendoor, hè? Ja, maar dit, ik hoor het alweer. Jij bent een gevorderde rode koolkoker. Juist. Daar hebben we het. <laughs> en, en, en dat Rinse deze vraag stelt, dat impliceert dus al dat hij een hele slechte rode koolkoker is. Ja, natuurlijk, hij, hij heeft waarschijnlijk gewoon... Ze, kopen het, ze verkopen het ook als rode kool. Ja, maar dat is toch ook raar? Ja, vind ik ook. Ik vind het vreemd. Je zou Want... het moeten verkopen als blauwe kool. En dan uh, uh, uh, als je zegt, van, kom je eten? Wat eet je? Nou, blauwe kool. Dan denk je, oké, okay, nee, nou dan kom ik vanavond niet. Kom ik een andere keer wel. Maar als je zegt, <laughs> nou, wat eet je? Ja, rode kool. Oh, lekker. Kom maar gaan. Lekker. Ja, Zo. als het goed klaargemaakt is, is heerlijk, hoor. He, wat een toestand, hè? Eet je het nou, vaak op, op, nog, rode kool? Wat zeg je? Of je wel regelmatig rode kool eet. Ja, maar het is, het is hartstikke gezond, wist je dat? Alle koolsoorten bevatten heel veel vitamine C. <laughs> ja, ik geloof het meteen. Ja, het is echt. echt die wintergroenten zijn eigenlijk heel gezond. Maar oh, ik, het, het, het, uh, laten we dan ook even correct zijn. Het is geen wintergroente, het is winter. Nee, het is door het hele jaar natuurlijk. Nee, maar het is winterrote. Goed te wappen? Winterroodte is het. Winterroodte. Of winterblauwte, afhankelijk van of je het lekker of niet zo lekker uh, ja. kookt. <laughs> oh, nou, ik, ik heb weer wat geleerd van. Wietske. Ja, wil je... jij voor mij morgen rode kool koken? Ja hoor. En, is, <laughs> en dan zit je zo lekker te smikkelen, dan hou je niet meer op. Ik, uh, ik heb nu al honger. Mag ik je bedanken? Yo. Bedankt. Ja, Hele fijne nacht verder. Hè? Tot de volgende keer, Wietke. Dag. Dag. Dag. Nou, de rode kool kunnen we gevoeglijk van het lijstje strepen. Dat antwoord is, uh, is ruimschoots gegeven. Straks, uh, na het nieuws, gaan we gewoon verder met nieuwe vragen. En ik hoop ook een antwoord op de vraag... Uh, waar komt de uitdrukking of uh, uh, de zegswijze van te veel koffie drinken... krijg je rood haar vandaan? Want die uh, wordt nu een beetje weggemoffeld. Maar Rinsen, die kent die uitdrukking. Die werd bij hem thuis gebruikt. En ik ben ook wel benieuwd. Van te veel koffie drinken krijg je rood haar. Is dat ook zo? 0800 1121.